Vijf uur, Gert Kluik met het NOS-journaal. De Duitse bondspresident Gauck heeft een bezoek gebracht aan Halle. In de stad in het oosten van Duitsland is veel schade aangericht door het hoge water. Het waterpeil was het hoogst in 400 jaar en het oude centrum liep onder. Halle ligt aan een zijrivier van de Elbe. In en bij de stad maakte moeten nog eens 23.000 mensen hun huis uit... vanwege het hoge water van de Elbe. De rivier staat daar meer dan 5 meter hoger dan normaal. Delen van de stad staan al onder water. Duitse meteorologen waarschuwen voor stortbuien in de gebieden die worden bedreigd... door het hoge water in de Elp en de Zalen. Vooral in het oosten en zuidoosten van Duitsland kan het morgenochtend hard gaan regenen. Ook in Tsjechië en Hongarije wordt gewerkt aan het versterken van dijken langs rivieren. De gouverneur van Istanbul heeft onverwacht zijn steun uitgesproken... voor de demonstranten in de Turkse stad. Dat deed hij via Twitter. Hij schrijft dat hij graag tussen de betogers in het Gezi-park zou willen zijn... met het gezang van vogels en het zoemen van bijen...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 Volgens ooggetuigen vielen de Shiiten hun tegenstanders aan met stokken. In Libanon groeit de angst dat het land wordt meegezogen in de burgeroorlog aan de andere kant van de grens. Barbara Streisand heeft zich gisteravond het vernieuwde Rijksmuseum bezocht. Speciaal voor de Amerikaanse zangeres en actrice bleef het museum langer open, zodat ze een privé rondleiding kon krijgen buiten het zicht van het publiek. De 71-jarige Streisand is momenteel in Nederland voor een aantal concerten. De finale van Roland Garros is tot twee keer toe verstoord. Kort na het afvoeren van enkele demonstranten... rende een man met een stuk vuurwerk de tennisbaan op. Ook hij is afgevoerd. De finale tussen de Spanjaarden, Rafael Nadal en David Ferrer is nog bezig. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Maar het noordwesten en zuidoosten blijven vaak bevolkt. Het is 14 graden op de Wadden tot 18 op de Zeeuwse stranden. Landinwaarts 20 tot 22 graden. Morgen weinig verandering. Woensdag neemt de kans op buien weer toe. De ANWB-verkeersinformatie staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer. In Limburg op de A2 vanuit België voor Maastricht 2. De A7 Amsterdam richting Hoorn voor Purmerend, 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 3. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Voor Knopend Velpenbroek staat 2 kilometer file en de rechterrijstrook is dicht.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 Het laatste eurtje op de zondag beginnen wij natuurlijk op een Roland Carros, de mannen-enkelfinale. Ja, Holfs. Ja, Nadal stond 2-0 voor. Maar hij heeft zijn servers ingeleverd. Was er heel zaggerijnig over, speelde in een slechte game. Toen begon het toch wel iets harder te regenen. En tijdens de sit-down zijn er een paar blijf nu eventjes zitten, jongens. We gaan niet van de baan, want dat is een miezer buikje. Dat gaat wel weer wat minder worden. En inderdaad, het werd minder. En inmiddels is Verre terug naar een 2-2. Gelijke stand in die derde set. Wel twee sets tegen nul voor Nadal. Verder, zo in het open NK zwemmen in Eindhoven. We volgen ook de verrichtingen de, bij de Gouders, Gouderspijk in Alphen aan de Rijn. En we gaan een beetje vooruitkijken naar het Nederlands 11 al onder 21 jaar. Dat speelt zometeen tegen Jong-Rusland. De wedstrijd begint om 6 uur Nederlandse tijd. En voor ons daar in Israël is Andy Houtkamp. die goeiedag. Dacht van. Ja, ja ik, wil, ik, wil, ik wil toch wel eens even wat je weet. De opstelling gaat er iets aan veranderen... wat betreft de vorige wedstrijd tegen Duitsland? Uh, nee, helemaal niets. Overigens zullen de mensen die me net uh, zagen rijden denken... van zo, dat heeft hij snel gedaan. Jeroen Zoet staat uh, in het doel. Ricardo Verreijn is rechtsbek. De Vrij Martens Indy centraal achterin. En Deli Blind uh, staat uh, linksbek en dan een middenveld... met Van Ginkel, Maher en Strootman. En een vraagtekentje stond er bij uh, Jorginho Wijnaldum... want die had wat last van... Onder in de rugpijn, om het zo maar te zeggen. Maar ook hij kan spelen. En Luc de Jong in de spits. En Ola John aan de linkerkant voorin. En dat zijn de vertrouwde elf, zeg maar, van uh, Corpot. Zoals ze ook gewonnen hebben van... Duitsland een overwinning, betekent uh, halve finale sowieso. Als er gewonnen wordt van Rusland, daar heb ik ook de opstelling van. Maar die namen, daar gaan we het later wel over hebben. Uh, Zagojev doet in ieder geval mee, dat is een hele goeie. En uh, voor de rest zijn ze niet allemaal bekend. Het elftal van Korpot, dus hetzelfde als het team tegen Duitsland. Oh, overigens, nog wel even over die Russen. Die hebben nog een paar A-Internationals snel ingevlogen. Uh, ja, ik ben uh, nog aan het uh, goed kijken uh, hoe dat uh, allemaal zit. Chicharine zie ik er uh, onder andere bij staan. Shennikov, het uh, uh, is een ploeg, ja, uh, heel simpel. Zij uh, zijn, zegt, uh, zeg je maar, uh, uh, verdedigend. Zij zullen vanuit de verdediging gaan spelen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nederland moet een spel maken. En of je nou A-Internationals invliegt of niet, dat maakt allemaal niet uit. Ik denk dat Nederland gewoon een hele sterke ploeg heeft. En een overwinning is genoeg. We gaan uh, zo meteen verder praten. En we gaan nu even het hebben over handbal. Want de Nederlandse vrouwen hebben een geweldige prestatie verricht vandaag. Ze wonnen met 33-21 in Rostov en, uh, Rostok. En dat was de wk kwalificatiewedstrijd De return nadat Nederland eerder met 27-26 had verloren en uh, Nederland heeft zich daarmee geplaatst voor het WK dat in december wordt gehouden in Servië. En we hebben Henk Groener, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen aan de lijn. Henk, goeiedag. Goeiedag. En allereerst uh, van harte, wat een ontzettende sensatie hebben jullie daar uh, verricht uh, in die uh, kwalificatiewedstrijd ja, uh, ja, alles kwam uh, eigenlijk uh, op zijn pootjes terecht. We hebben de eerste aans ongelooflijk lopen knokken.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 Ja. En voor ons was het de eerste overwinning op Rusland in een, in een kwalificatiewedstrijd op een groot toernooi. Dus dat, uh, dat gaat wel ergens om. En dan is het logisch dat, dat het stevig er toe gaat. Het werd uiteindelijk in, de, in het einde van de wedstrijd nog een ware vernedering voor de Russinnen. Hoe, hoe reageerden ze daar op de tribunes na afloop? Nou ja, vol uh, bewondering voor onze ploeg. En, en uh, ja, ze, ook voorbij staat eigenlijk dat, uh, dat hun team uh, toch zo gedeclasseerd werd in deze wedstrijd. En, nou, je ziet natuurlijk die ploeg aan het eind er geen geloof meer in hebben. Uh, ja, en ook niet in staat was om, om nog terug te knokken. Ja. Dus ook over de tribune was het heel stil aan het eind. En beschrijft de sfeer in de kweekkamer nog eens even na afloop? Nou, feestje denk ik hè. <lacht> <lacht> Een beetje uitgelaten uit, uit, uit, sfeertje. En dat gaat dan wel even door vanavond. Ja, het, het, en nu gaan jullie dus naar het WK in Servië. En ik, ik weet dat is allemaal nog heel ver weg en er komen nog allerlei voorbereidingen. Maar eh, wat, wat voor rol van betekenis kunnen jullie daar gaan spelen? Nou ja, goed, dat gaan we dan zien. Ik denk dat we met deze ploeg, als we fit zijn, uh, daar gewoon een goed toernooi kunnen neerzetten. En uh, ja, je gaat naar een wereldkampioenschap om, uh, om ook daar gewoon elke wedstrijd die je speelt uh, te winnen. Ik denk, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ook van toplanden kunnen winnen. Uh, dat is denk ik ook voor die meiden een hele belangrijke stap. Goed meespelen is één, maar winnen is twee. En dan ook nog in het, uh, in het land uh, waar je speelt. Dus ik denk dat het ons heel veel uh, zelfvertrouwen geeft. Ook richting het PK. En wat ons dat gaat brengen, dat gaan we zien. Hier zwacht op de loting en dan, uh, dan kijken we er verder. Ja, nog, nog één vraagje. Ben je ja? zelf ook verbaasd over het herstel? Als je kijkt hoe jullie uh, vorige week een beetje in elkaar klapt in die tweede helft. En hoe jullie dat nu tevoorschijn komen. Ben je ook verbaasd over die ontzettende progressie? Nou, ik ben, ik ben niet verbaasd. Uh, vorige week zag je dat we met name op mentaal vlak uh, onzeker werden. Omdat we zo ver voor stonden. En, en eigenlijk op dat moment alleen de wedstrijd nog maar konden verliezen. Dan zie je een verkramping. Nou, dat hadden we vandaag helemaal niet. Dat was met de rust één daarvoor. En uh, ja, die meiden hebben gewoon nog een schepje erbovenop gedaan. Dan eigenlijk de tweede helft vandaag zo gespeeld zoals de eerste helft vorige week. Dan is leuk hè, het coachen? Dat heb ik niet verstandig. Nou, oh, zeg, dan is het leuk hè om coach te zijn. Ja, dat zijn de mooie dagen als coach. ja. Dat klopt. Geniet ervan. Nederland heeft ze geplaatst ja, met Henk Groenig... voor het WK-handbal in december in Servië... door een 33-21 overwinning op Rusland. Album hopes and fears uit 2005. Keen and band and break. Jan Rolfs op Roland Garros. Is het, mogen we nu wel praten over een eenzijdige finale? Nee, nog steeds niet. Ferrer probeert zich terug te knokken in die tweede set. Nadal maakt toch wat meer foutjes uh, vanaf die 2-0 voorsprong. Het is 3-3 nu in die uh, tweede set. In die derde set moet ik zeggen, lange rally op de service game van David Ferrer. En die haalt dan toch het eerste punt binnen op de service van Nadal. Dus komt er misschien toch wat vermoeidheid nu in die benen van de grootkampioen van Roland Garros. Dat is een beetje de vraag. Het loopt allemaal wat minder. Zijn eerste service krijgt hij ook niet zo vaak in. En ruikt Ferrer dan zijn kansen. Ferrer die dus zes uur minder op de baan heeft gestaan richting deze finale dan Rafael Nadal. Het het nog steeds, maar de umpire zegt steeds van doorspelen... Ferrer kwam op een punt die zegt, van, zullen we niet even naar de kleedkamer gaan? Nee, heeft de umpire gezegd, gewoon doorgaan met tennissen. Er valt gewoon te spelen. 3-3 dus in de derde set. 6-3, 6-2 voor Nadal. En 0-15 op de service van de Spanjaard. Limburg Lions slaagt er dus niet in om Volendam van de zevende landstitel af te houden. We praten over handbal. De derde beslissende wedstrijd eindigt in 28-24 voor Volendam. Onze Richard van der de Made blik terug met Gabriel Rietbroek. dat is de coach van Limburg Lines. En hij neemt dus afscheid zonder titel. Ja, dat was hem dan voor u. Een hele mooie lange carrière, maar die eindigt in een anticlimax. Ja, meer in een tranendal. Uh, we hadden, ik had gedacht dat de ploeg na nou, de vorige week, die wedstrijd zich fantastisch hebben <lacht> dat ze vandaag weer in staat zouden zijn om datzelfde niveau te halen. Maar helaas, en dat is de te teleurstelling. En die maakt iedere coach mee. Je denkt dat je ploeg klaar ervoor is. En we zijn geen moment in die wedstrijd geweest. En dat is dus teleurstellend. Verwijt u de ploeg iets? Of u zelf misschien? Want het begin was heel slordig aan de kant van Limburg Lions. Ja, nou wat, wat kun je verwijten? Kijk, we proberen als, als technische stad natuurlijk alle voorwaarden vullen. Wij dachten. En ik denk nog steeds dat we alle voorwaarden goed hebben ingevuld. Alleen als je op die manier zo slap de wedstrijd begint. Zowel in verdediging op zich waren we makke lammeren. Uh, en we krijgen dan een, een tegelijk 4-0 op onze oren. En ik willen heel snel een time-out lopen. Dan zie je ook binnen de geloof, het is een noodzaak, maar... Je ziet dan dat het geloof bij een aantal van die spelers wegloopt door die time-out. Van hé, hey, dit gaat niet goed. En om ze dan om te turnen. Je dacht dat ze klaar waren voor die wedstrijd. Maar ze waren schijnbaar niet klaar voor die wedstrijd. Pas was in de slotfase, als je ziet van... Ja, er is niks meer te verdienen eigenlijk. Dan gaan ze spelen zoals we kunnen spelen. Maar ja, dan is het, uh, het is een schabel geslacht. Limburg Lions wilde zo graag een prijs, u ook, om afscheid te nemen. Dan zou de cirkel perfect rond zijn. Dit doet uh, vreselijk veel pijn. Ja, dit dit, dit doet vreselijk pijn. Niet zozeer voor die, voor die, die, die titel, voor mij. ik heb er al meer in meegemaakt. Maar als ik één groep het gun, wat wij hebben meegemaakt dit seizoen... aan de blessures, mensen die weggingen, andere perikelen... die groep is opgestaan, die heeft doorgeknopt. We hadden twee doelstellingen. We wilden een prijs halen, waar de bekerfinale gaat, waar we op de ambitie van Nederland gehad. En nu is er daar één groot tranen in een kleedlokaal. Ja, en dat is stemmen erg verdrietig. Volendam is gewoon de beste. Zo makkelijk kun je ook zijn. Zo simpel is het ook. Je moet gewoon zeggen, nou, Volendam is een kampioen. Punt. Voor u het einde. Hoe is dat nu? Nou, ik hoop, ik hoop niet dat het het einde van, het, van mijn leven is. Maar ja, ik, ik ga in ieder geval niet meer op de vloer staan. Ik ga natuurlijk wel wat doen. Ik ben in de Limburgse handeldagen. Ik zit coachplatform. En ik zal ongetwijfeld weer doen, ook in het actieve gedeelte, rondom mijn ploeg. Limburg Lions moet toch eindelijk eens zo'n prijs gaan binnenhalen. Gaat die stichting die daarachter zit ook, uh, subsidies van de provincie, uh, gaat dat allemaal door? Uh, zover als ik geïnformeerd ben, is het zo dat de subsidie van de provincie en de gemeente na dit jaar afneemt. En dan moeten ze bij hun benen staan. En ik heb heel veel vertrouwen in de bestuurs dat dus ze op dit moment bezig zijn, dat al lukt om de benodigde hoeveelheden geld die nodig zijn om zo'n ploeg draaiend om zo vaak te trainen om dat uh, weer een constant te krijgen en ik ben ook getuigd met deze groep uh, en dus ik denk dat er toch één of andere sterke nog bij zijn moeten op eentje dan kunnen we het volgend jaar weer voor de prijzen en die prijs komt en dat mag heel limburg me daar aan houden die prijs die komt alle laatste sportnieuws dit is LOS langs de lijn op Radio 1. win and fire EWF en fantasy. Roland Garros, Nadal tegen Ferre Jan Wolfs. 6-3, 6-2, 4-3 voor Rafael Nadal. Ferrer had bij die 3-3 stand van zo even weer heel wat breekkansen. Maar die weet hij dan niet te benutten. Ferrer nu met een eigen servicebeurt. En Nadal weer aan het beuken met zijn voorhand richting de backhand van Ferrer. En dan een cross-backhand van Nadal. Dan weer een backhand door Ferrer zoekt dus die backhandkant van Rafael Nadal. Nu een slice-backhand en dan de voorhand van Ferrer in stelling gebracht. En daarmee maakt hij punt. 30-15 dus in deze servicebeurt. Het verhaal van Ferrer is, is dat hij de kansen die hij heeft gehad in deze wedstrijd, maar langer na niet heeft gepakt. Drie van de twaalf breekkansen heeft hij weten te benutten. Anders had hij het Nadal veel lastiger kunnen maken. Het is nog niet gedaan in deze wedstrijd. 4-3 Nadal in de derde set. 30-15 voor Ferrer in deze servicebeurt. Twee sets tegen nul voor Nadal. ...en beter van ruim twee jaar geleden. Roel Boomstra heeft als enige Nederlandse dammer... ...de finale fase bereikt van het WK en het Russische UFA. De 20-jarige grootmeester uit Emmen won in de laatste ronde... Van, uh, ...in de Des-Lauriersgroep met zwart van Beresvili. De gejorge gaf op na 52 zetten. Gaan wij naar Jan Rolfs op Roland Garros. na het einde al van de finale? Ja, want uh, Nadal is op 5-3 gekomen. Nu is het 5 gelijk weer een dubbelhandige bekken van Ferrer achter de baseline. Kan Nadal het nu gaan afmaken? Hij zal het toch eigenlijk wel in drie sets moeten afmaken. Omdat hij die slopende vijfsetter heeft gespeeld tegen Novak Djokovic. En Ferrer dus veel meer energie heeft. Maar hij komt er toch niet aan. Ferrer op de beslissende momenten geeft hij eigenlijk niet thuis. Het is 15 gelijk als Nadal voor zijn eerste service gaat. Ferrer huppelt een beetje diep door de knieën. Zo'n anderhalve meter achter de baseline als die eerste service komt van Nadal. En die is goed. Dan een goede return voor Ferrer. Diep op de backhand van Nadal. Maar dan mist hij. En slaat hij de bal in de tramrails. Dus is het 30-15. Dus is die achtste titel voor Nadal weer een stukje dichterbij. 6-3, 6-2, 5-3, 30-15. Als Nadal weer naar de baseline loopt. Rustig het lijntje schoon gaat maken. Weer met zijn rechtervoeten de lijn schoon gaat maken. de greffel uit zijn schoenen klopt. Het zijn de bekende rituelen. Het publiek maakt een beetje lawaai. Als u om mij heen wat rumoer hoort, dan is het tijd dat de Radio Mallorca, Radio Catalunya, alle radiostations uit Spanje zitten in mijn hokje. Dat geeft enorm veel sfeer en enorm veel hectiek ook als Nadal gaat aanleggen voor zijn eerste service bij die 30-15 voorsprong. naar de backhand van Ferrer. Dat is een goede return, of is die uit? Die is uit! En dus zijn daar twee matchpoints voor Rafael Nadal voor zijn achtste titel. Wat is dat toch een groot kampioen. Want die titel kan hem eigenlijk niet meer ontgaan. Ik zie Ferrer niet meer terugkomen in deze wedstrijd. Maar je weet het nooit. Het publiek op de bank. Het publiek klapt. Hebben ze een spannende finale gezien? Nee, tot nu toe niet. Maar je weet maar nooit met tennis. Nadal. Weer even stuiteren. Weer zijn broek goed doen. Zijn shirtje goed doen. Alle zaken even goed doen. En dan uh, gaat hij serveren op matchpoint. 40-15. 6-3. 6-2. 5-3. Ferrer weer huppelen, dan wordt het stil op Coeur-Philippe-Satrier in Parijs. Het stuiteren, nog een keer stuiteren, dat duurt toch wat langer nu. Maar er is wat geluid vanaf de tribune. Doch, dus mag Nadal nog een keer al die voorbereidingsbewegingen, als het ware, die rituelen gaan doen. Voordat hij dat begeerde matchpoint kan binnenhalen, kan verzilveren eigenlijk. Nadal, daar komt de opslag. De opgooi is goed en de service is goed. Maar de return is voor de beest. Oh, dan maakt hij het af met zijn voorhand. Hij maakt het af met zijn voorhand. En gestrekt tegen het greffel. We hebben het al zo vaak gezien. Maar elke keer is hij emotioneel. Zeker na die blessure aan zijn knie. Nadat hij een half jaar eruit is geweest naar Wimbledon. Wint hij gewoon weer Roland Garros. Van zijn buddy, van zijn goede maat. David Ferrer. Die niet kon imponeren, die het hem niet lastig kon maken. Rafael Nadal wint opnieuw Roland Garros. Arm in de lucht Staande ovatie van het publiek. Hij is dol en blij, want hier hebben ze keihard aangewerkt. Binnen de technische staf van het hele team Nadal. Ze hebben... Moeten wachten op zijn rentree. Hij moest Wimbledon, hij moest de Olympische Spelen missen. Hij moest de US Open missen. De Open moest hij openslaan. Maar hij is weer terug op zijn vertrouwde stek. Koer verliepstad waar die zoveel successen heeft geboekt. En wint dus voor de achtste keer Roland Doros. En heeft ermee geschiedenis geschreven. Dit is Radio 1. in het uitgebreide weer. Maar eerst het nieuws met Gert Luc. Bij een busongeluk in de Duitse stad München zijn 30 Deense scholieren gewond geraakt. De jongeren zaten in een dubbeldekker. De chauffeur van de bus wilde onder een spoorbrug doorrijden, maar had kennelijk niet in de gaten dat die te laag was. De bus was 4 meter hoog, de brug maar 3,40 meter. Veertig. De politie in Londen stelt een onderzoek in naar een brand gisteren op een islamitische kostschool. Tijdens de brand waren er 120 kinderen en 10 volwassenen in het gebouw. Twee mensen moesten worden behandeld voor rookvergiftiging. Het gebouw raakte licht beschadigd. Sinds de aanslag op een militair in Londen... is het aantal anti-islamitische aanslagen in Groot-Brittannië toegenomen. In de Libanese hoofdstad Beirut is een dode gevallen... bij protesten tegen de Hezbollah-beweging. Het slachtoffer hoorde bij een groep die bij de Iraanse ambassade... wilde demonstreren tegen de deelname van de pro-Iraanse Hezbollah-beweging... aan de burgeroorlog in Syrië. De betogers wilden bij de ambassade een zitprotest houden... toen er op hen werd geschoten. Ook vier mensen raakten gewond. En dat zijn ook punten van het nieuws. Het weer. Gert Hiemersla. We in het noorden en noordwesten van het land is het nog steeds bewolkt. In de rest van het land uh, schijnt de zon. En uh, waar het nu bewolkt is, zal dat vanavond denk ik ook wel wat blijven hangen. In Zuid-Limburg is een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het dan bewolkt. In de heldere gebieden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Uh, het koelt af naar 9 tot 6 graden. Landinwaarts is de wind zwak. In Zuid-Limburg is kans op een bui ook vannacht. Dus... Morgen begint de dag in de noordwestelijke helft van het land nog steeds met bewolking. Maar geleidelijk breekt op de meeste plaatsen de zon door. In Limburg, daar blijft kans op een uh, bui. De temperatuur komt morgenmiddag uit op 13 graden aan zee... tot plaatselijk 20 of 21 graden in het oosten van het land. De wind waait morgen uit noord tot noordwest. is uh, zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Na morgen wordt het wat warmer met temperaturen iets boven de 20 graden. Wel is er vanaf woensdagavond een grotere kans op regen of een bui. Radio 1 NOS langs de lijn, in het laatste uurtje, al half uurtje op deze zondag gaan we terugblikken op Roland Garros. Rafael Delal wint dus daar voor de achtste keer het toernooi in Parijs. Verder gaan we vooruitkijken naar het Nederlands Jong Oranje dat zometeen in actie gaat komen tegen jong Rusland. Die wedstrijd wordt gespeeld om 6 uur. En we hebben ook zwemmen het open NK in Eindhoven. Een dikke hit voor Forner, that was yesterday. Mooie prestatie vandaag van Bauke Mollema, want hij heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland zojuist gewonnen. Rennen van Blanco stoleerde uh, solo naar de finish, uh, solo, maar alleen dus ja, naar de finish in Krans-Montana. De bergrit was trouwens ingekort vanwege het slechte weer. Bauke Mollema, kopman dus voor Blanco straks tijdens de Tour, die zijn vormbehoud toont. En dan gaan we even terugkijken op Roland Garros. De finale is dus juist afgelopen daar in Parijs. Nadal wint in drie sets van Ferrer. En het is uh, volgens mij ook de eerste speler die ooit uh, acht keer een Grand Slam, hetzelfde Grand Slam toernooi, weet te winnen, Jan Robs. Ja, dat is ongelooflijk. dat is toch echt ongelooflijk Twan. Acht keer Roland Garros winnen. Federer heeft zeven keer Wimbledon gewonnen. Sampras heeft zeven keer Wimbledon gewonnen. Maar het is een ongelofelijke prestatie van Rafael Nadal. Eén keer heeft hij hier verloren, hè, van Robin Seudeling in 2009. En na die slopende vijf zetten tegen Djokovic weet hij hier gewoon in drie setten, uh, sets te winnen. Grote prestatie voor Rafael Nadal. 49. 49, nee, 59 wedstrijden gewonnen op Roland Garros. Daarmee is hij ook koploper. Federer had er 58. Vilas had er 58. Lendel had er 53. Allemaal grote namen. Maar die records heeft hij allemaal aan fladderige tennis. Door hier te winnen van Ferrer. Groot, groot kampioen op Roland Garros. Het is misschien wat eenzijdig. Hè? Jij zei het ook van, is het een eenzijdige finale? Nou, ik vond het niet. omdat je voelde wel... Dat Nadal wel die wedstrijd in drie sets wilde uitmaken. Omdat je zag toch wel een tikkie vermoeidheid. Hij haalde niet meer alle ballen van Verredders. Hij wilde het in drie sets afmaken. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. En uh, ja. Ferrer in mentaal opzicht toch ook wel een tikkie door het, door het ijs gezakt van. Ja, en je kunt ook wel zeggen hoe belangrijk de loting is geweest. Hè? Want nu had je Djokovic en Nadal aan één ja. helft van het schema. Ja, dat was eigenlijk de finale natuurlijk afgelopen vrijdag. Hè. Dat, dat heeft iedereen ook wel gezegd. Uh, een fantastische wedstrijd, finale waardig. Djokovic die eerder natuurlijk bij de Australian Open... Uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden won van, uh, van Nadal in vijf sets. En nu wint Nadal dan 9, 7, 5 de set. Maar dat komt met Djokovic dus als eerste is geplaatst. Nadal is als derde geplaatst. Omdat hij dus nog steeds eigenlijk een beetje schade moet inhalen van die lange blessure... die hij heeft gehad aan zijn knie. En, en dat was eigenlijk de finale. Daarbij had Frankrijk natuurlijk gehoopt op Tsonga... die dus Federer heeft verslagen in de kwartfinale. Waarbij je dus kunt afvragen van... Ja, is Federer nog, nog in staat om, om een Grand Slam te winnen? Ik denk het wel, maar absoluut niet de Franse Open. Dat was de verwachting ook niet vooraf. Dus je kunt toch constateren dat Federer toch wel aan de verwachtingen heeft... voldaan om in ieder geval de kwartfinale te halen. Hij is zich nu aan het voorbereiden op het gras op zijn favoriete Wimbledon. Maar het was, ja toch teleurstellend dat Joel Friedzonga absoluut door het ijs zakte in die halve finale tegen Ferrer. Dat merkte hij ook hier in de stad, weet je, als je de Franse kranten dan ziet... en als je de Franse tv een beetje volgt. Het was na die halve finale toen allemaal Tsonga de nieuwe hoop. 30 jaar geleden Yannick Noir, die voor het laatst als Fransman Roland Garros won. Dus men had hoop op Tsonga in die finale. Ik denk dat hij ook absoluut niet had gewonnen van Nadal, maar goed. En dat miste hij een beetje, die ambiance die je vorig jaar wel had op Wimbledon... toen Murray daar weer he, als Brit een, een, een finale ging spelen. Die ambiance miste hij ook wel een beetje in de aanloop naar deze finale... En je voelde aan alles dat, dat, dat Ferrer, ik had het er nog over hier met Jan Siemerink, die onze co-commentator is voor de televisie, dat Ferrer uh, uh, eigenlijk toch wel een mentaal probleem heeft als hij tegen Nadal komt te staan. En dat was ook zichtbaar in deze finale. Ja, dan nog even iets, een, een detail uit de partij. <coughs> Jan Rolfs en streakers, dat is uh, twee handen op één buik, <laughs> Ja, want ik uh, was uh, ook de commentator voor RTL in die tijd in 1996, toen Richard Kruijtje tegen via Washington zijn finale speelde op Wimbledon. En toen kwam er ook een streaker de baan waarbij Kruijtje, ik altijd heeft gezegd, dat heeft me eigenlijk wel doen ontspannen. Die kon er ook om lachen. Nadal kon er ook om lachen, weet je. Dat, ja, dat gebeurt gewoon in de sport. En ik ben er nu twee keer bij geweest, inderdaad, want... Ja, en dan nog heel even gewoon even het toernooi samenvattend. Ja. Uh, bij de mannen zou je kunnen zeggen, de verwachte winnaar. Dat mag je bij de vrouwen ook zeggen. Of, ja. Hoe gaat dit toernooi de boek in? Nou ja, als, als de terugkeer van, van Rafael Nadal... als, uh, ja, als het feit dat, dat, dat Frankrijk het toch weer niet heeft gered met Tsonga... Uh, wij Nederlanders kijken terug op een, op een toch redelijke prestatie van Van en, en, en Robin Haase. Uh, eh, die hebben het toch eigenlijk uh, goed gedaan. Bij de vrouwen was het, was het een, een, een stuk minder. Met Kiki Bertens en, uh, en Aranska Rus. Um, ja, dus, dus uh, dat, dat wat Nederlanders betreft, internationaal gezien zeg je gewoon dat, Djokovic, of dat Nadal voorlopig nog echt wel zal, zal heersen op Roland Garros. En de enige eigenlijk die het hem echt lastig kan maken op Greffel op dit moment... dat is, dat is, dat is Novak Djokovic. En Timo de Bakker moeten we ook niet vergeten. Die presteerde in de eerste ronde, hè, als je het Nederlands wil afsluiten... naar behoren tegen Wawrinka en is weer terug in de top 100. En dat is mooi. Hè, dus Nadal, absoluut heerser op Greffel. Djokovic kan het hem op deze ondergrond op dit moment denk ik alleen maar lastig maken. Straks op gras, op Wimmelden is alles anders. Dankjewel, Jan Rolfs. We gaan het hebben over atletiek. Meerkamper Pelle Rietveld voldeed bij de wedstrijden om de Gouderspijk... in al van de Rijn aan de kwalificatie eisen voor het WK. Hij toonde vormbehoud op de 100 meter... en eerder deed hij dat ook al bij het hoogspringen en het speerwerpen. Floris van Hoorn sprak met de atleet. Pelle, gefeliciteerd. Je mag naar Moskou. Had je daar rekening mee gehouden dat je dat vandaag ging doen? Ja, absoluut. We hebben wel naartoe gewerkt. Uh, als het vandaag zou lukken... dan zou ik nu nog weer een maand om te trainen hebben... En dan vanaf juli weer wedstrijden. En dat is wel de beste voorbereiding, denk ik. Je gaat als meerkamper. Je plaatst je op de 100 meter vlak. Kan je even kort uitleggen hoe dat geldt voor een meerkamper? Ja, nou ja, goed. De bond respecteert dat de 10-kamp een verdomd zwaar onderdeel is. Vorig jaar heb ik dus al de limiet gehaald. Heb ik gewoon volledig het meerkamp gedaan. 8.073 punten. En die telt nu nog. Maar ze zeggen wel, ja, je moet wel op een aantal losse onderdelen laten zien... van dat je dat niveau nog hebt. En liefst ietsje beter. En dat heb ik nu gedaan. En dan hebben we het over werpen, springen en uh, het lopen. Ja, precies. Te zeggen. Dus doe één looponderdeel, één werponderdeel en één springonderdeel beter of gelijk aan je kwalificatiemeerkamp. En dan vinden wij het goed. En dat is nu gelukt. Je eerste mondiale toernooi? Bij de senioren wel, ja. ja ik heb alle toernooien bij de jeugd meegemaakt. Uh, maar ik ben nu pas 28 en voor het eerste ben ik erbij. Dus ja, je snapt wat, uh, wat dat met mij doet. Waarom lukt het allemaal met jou dit seizoen? Eh... Uh, ja, ik heb wat lastige jaren gehad uh, na de juniorentijd. Want op een gegeven moment dan drogen alle talentenpotjes op. Dan zeggen ze, ja, als je na nou, je 22 niet gered hebt, dan houdt het op. Dan ben je blijkbaar geen talent en in de meerkamp kan je nog veel langer doorgroeien. Dus een deel van het succes is gewoon dat ik nu 28 ben en in de bloei van mijn leven begin te geraken. Uh, het andere ja, gelukspuntje is dat ik in 2011 uh, een hoofdsponsor heb gekregen. Uh, en dat ik sindsdien zeg maar, fulltime kan trainen. Ja, dat was gewoon nodig. Ik, ik probeerde het daarvoor de, met ja, hè, uh, 20 uur werken daarnaast. Soms wel. En ja, dat was, gewoon, dat was niet mogelijk in de meerkamp. Het is gewoon echt een uh, fulltime baan. En dat heb ik nu geregeld. Dus ja, ik train op Papendal uh, eigenlijk vol tijd onder leiding van Ronald Vetter. En ja, dat werkt gewoon zijn vruchten af. Hoe belangrijk is Ronald Vetter voor jou? Natuurlijk, het is een coach. Maar hoe belangrijk is hij echt voor jou, voor jou persoonlijk, voor jouw karakter? Ja, het, het vult elkaar goed aan. Want ik ben wel een beetje een opstandig uh, mannetje. En ja, ik ben ook zo verliefd op atletiek. Ik vind het zo mooi om te doen. Dat ik soms niet goed genoeg mijn lichaam in de gaten hou van kan ik dat wel aan. En dat is wel een paar keer misgegaan met blessures en zo. En hij is nu heel gedecideerd. Zegt hij ja, je gaat het gewoon niet doen. Je luistert maar gewoon en uh, je houdt je in. En ja, dat is, ja, daardoor ben ik nu op de juiste moment uh, ben ik goed. Hè? zoals We hebben dus ja. na Gutsis, na de meerkamp twee weken geleden gezegd... nou ja, ik wil wel die bevormen ijs binnen hebben. Laten we dat dan proberen in het weekend van de Gouderswijk te doen. En dat is nu ook gelukt twee weken later. En ik ben ook echt twee niveaus beter dan twee weken geleden. Dus ja, daar heeft hij een hele belangrijke rol in. Heeft dat opstandige karakter jou in de weg gezeten de afgelopen jaren? Nou, dat moet wel gecanaliseerd worden. Kijk, daardoor kon ik ook, ik heb ook dat een keer bij een, een EK, junioren. Uh, ja, per met 420 punten gehaald. Dat zorgt daar ook voor. He, van, ik, ik, het is niet zo dat ik een doel heb en dat is dan het maximum of zo. Maar ja, ik ga heel onbevangen eigenlijk altijd de baan op. En dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Zoals ook vandaag nog met 68 meter speerwerpen Ja, dat had ik ook niet echt kunnen bedenken dat ik dat ging gooien. Maar ja, als je vrijuit sport, dan uh, kunnen dit soort dingen soms gebeuren. we er lopen in de Nederlandse atletiek mensen rond... die al rond hun twintigste meedoen aan een WK. Jij met je 28ste heb je geduld moeten hebben de afgelopen jaren? Ja, verdomd veel. Want bij die junioren ben ik wel vierde van de wereld geweest. En uh, toen was iedereen het wel over eens van dit is een talent. Uh, die gaat er komen. En ik denk dat niemand had gedacht. En zeker ik niet dat het nog zo lang zou duren. En van, toen in 2004 dacht ik wel aan, uh, aan, aan Beijing. En ook Londen is niet gelukt. Ik zat er heel dichtbij vorig jaar, maar het is niet gelukt. Dus ja, uh, ja het, het, heeft heel, het heeft me veel moeite gekost. Veel geduld moeten opbrengen. Sport en muziek op Radio 1. NOS, langs de lijn. I know the time has numbered my days And I'll go along with everything you say But I ride home laughing, look at me now That the walls of my town, they come crumbling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 Cry babel, babel, look at me now the walls of my town they come crumbling down You ask where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 Monfort en Sons en Babel. Mooie prestatie van Joost Luiten in Oostenrijk, in Atzenbroek. Want heeft hij heeft daar zojuist een toernooi om de Europese Tour gewonnen. Hij liep vandaag de ronde in min 1, kwam daardoor uit op een totaal van min 17. Tweede wetlaar, de deen Thomas Björn, die eindigde op min 14. Mooie prestatie dus van Joost Luiten in Oostenrijk. Gaan we het hebben over zwemmen. Ja, en dan niet zomaar zwemmen. We gaan het hebben over Sebastiaan Verschuren. Eerst maar eens even op het open nk zwemmen in Eindhoven. Daar won Dion Dressens gisteren de 200 meter vrije slag... en hij volgde daarmee Sebastian Verschuren op... die de laatste vier jaar beslag legde op de nationale titel op die afstand. Maar nu was Verschuren in de finale de grote afwezige. De beste Nederlandse zwemmer op de vrije slag is wel van de partij in Eindhoven... maar laat zijn favoriete nummers links liggen. Hij draait dit weekend een alternatief programma.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 uh, goud of, of een medaille of een plek, of op, wat dan ook gaan opleveren. Ja, dat weet je niet. zwemmer Sebastian Sebastiaan Verschuur en het WK in Barcelona... begint op zondag 28 juli. En over een minuutje of zes gaat het Nederlands jeugdelftal... beginnen aan de wedstrijd tegen Jong Rusland. Het is de tweede wedstrijd voor Jong Oranje op het EK. In uh, Jeruzalem wordt die wedstrijd gespeeld. En Die Houtkamp gaat hem zometeen hier op Radio 1 becommentariëren. En uh, je zei het al: uh, Klaas begint vandaag niet, maar bijvoorbeeld wel Van Ginkel. Geen verrassing dus. Ja. Uh, nee, want uh, Never Change Your Winning Team. Ook al was het in de laatste minuut dat uh, Fair, die ook niet in de basis staat... het uh, doelpunt maakte waar Nederland met 3-2 van uh, Duitsland wist te winnen. Overigens, ik hoor je zeggen, de Jonkies. Het is onder 21. Uh, bij de Russen is er één speler 21 en de rest is allemaal 22 en 23. En bij Nederland hebben we dan nog uh, vier van 21, eentje van 20 en eentje van 19. Dus dat is wel echt een uh, onder 21. Maar ja, zo zijn de regels, nou eenmaal. Uh, ja, Nederland tegen... Sorry, Rusland dus. Eén keer eerder hebben ze elkaar ontmoet, de onder 21 uh, spelers. En dat was in 2007 in Groningen. Een uh, vriendschappelijke wedstrijd, want nog nooit op een groot toernooi. Uh, toen won Nederland met 3-0. En het waren ook uh, hele goede jaren voor Oranje. Want in 2006 en 2007 is uh, Nederland winnaar geworden van dit toernooi. Onder 21. Prachtige prestatie. Want het is toch het op één na belangrijkste Europese toernooi. Uh, op uh, voetbalgebied. Uh, we hadden het ook al eerder over nieuwe spelers bij Rusland die ingevlogen zijn. Zagoyev en Smolov, allebei meteen in de basis spelend. Die waren uh, bij afgelopen vrijdag bij het A-team, dat met 1-0 verloor, van Portugal. En zijn meteen ingevlogen om deze wedstrijd te kunnen spelen tegen Nederland. En met name Dzergoyev is een, is een fantastische voetballer van CSK Moskou van 22 jaar. En Smolof van die Dynamo Moskou, een uh, spitspeler, is een uh, hele goede uh, voetballer. En daar moet Nederland toch voor uitkijken. Nederland dat uh, waarschijnlijk het spel zal moeten gaan maken. Maar ik, uh, ik verwacht toch dat het een uh, hele goede wedstrijd, een leuke wedstrijd gaat worden. In het Teddystadion in uh, Jeruzalem, waar het uh, warm is, maar wel leuk toevoegt. Mooi veld, Israël is niet uh, helemaal voetbalgek, maar toch, dit toernooi leeft best wel in het uh, Israëlische. Uh, Zodanig dus, terwijl ja. we de volgende je, je zei het al, en die, dat uh, um, deze jonge Russen, die verloren de eerste wedstrijd met jong, van jong Italië, mogen eigenlijk voor Nederland geen probleem zijn. Ja, ze vloeren van, van Spanje. Oh, van Spanje, excuus. Met, met 1-0. Ja. Uh, mag geen probleem zijn. Ja, ik, ik denk dat... Kijk, dit is de pool des doods. Hè? Met uh, Spanje, met Duitsland en met Rusland en Nederland. En ik denk van die andere twee landen. Uh, Spanje en Duitsland, die tegen elkaar spelen. Het zou het mooiste zijn als Spanje ook van Duitsland wint. Want als Nederland dan uh, wint van uh, Spanje... Dan, of van Rusland, dan zijn beide ploegen al in de halve finale. Overigens niet uitverkochte stadion, verre van het Teddystadion. Maar om op jouw vraag terug te komen, ik denk dat Rusland de minste van de vier ploegen is. Maar ze zijn natuurlijk wel goed. Oké, okay, dankjewel. Andy Houtkamp en die houtkampen en flitsen zoals gezegd zometeen in de programmering op Radio 1. Het gaat zometeen verder met het uitgebreide nos journaal Daarna de collega's van de VPRO met studio Itzgeda. En langs de lijn is vanavond weer terug om 10 uur. En dan ongetwijfeld uitgebreid nakaarten... over die mooie prestatie van Rafael Nadal. Over de prestatie van Joost Late die dus de, de toernooi wint op de Europese tour. En natuurlijk die mooie prestatie van de Nederlandse handbalvrouwen die zich hebben geplaatst voor het WK. Dank voor het luisteren. Nog een zeer prettige avond. Straks op Pinkpop. Nu al op Radio 1. Akoestische live-optredens van Kensington. En We some poets. A star, a fire, a fire. In the blauw -Zun.